All yeah. me Ik ben op de openbare ja, weg. Muzikanten uitgeleiden die gaan nu Ja, dat zou best. Maar u begrijpt dat is... allemaal dat dat om half 12 in een drukke binnenstap niet kan. En ik denk dat de hint die we net gaven dus, uh... wel duidelijk was. Bent u lid van de politiekapel, of niet? Dat <laughs> weet ik niet. Nou, ik ben bezig. Nou ik ben aan muzikant. Vier uur. Dit is de NOS met het nieuws. De Britse beurshandelaar...